Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. De partijleiders van de vier grootste partijen zijn vandaag op de koffie bij de nieuwe verkenner. Ronald Plasterk moet gaan uitzoeken wie met wie wil samenwerken. PVV-leider Geert Wilders was als eerste aan de beurt. Hij sprak meteen zijn grootste wens uit. Mijn eigen partij, de PVV, samen met BBB, NSC en de VVD... dat die aan tafel gaan zitten om te praten en dan niet bij voorbaat al zeggen op wat voor kabinet uh, of uh, wie welke uh, rol uh, als gedogen of niet zou krijgen meerderheid of minderheidskabinet, maar gewoon in ieder geval met elkaar gaan praten um, om te kijken of het uh, zinvol is om met elkaar uh, verder te gaan. Vanmiddag hebben Caroline van der Plas, Dylan Jesselgus en Frans Timmermans hun gesprek met de verkenner. De brand in het gemeentehuis van Soest is aangestoken, zegt de politie. Die brand van maandagnacht zorgde voor veel schade, onder andere aan de balieruimte en kantoren. Belangrijke documenten zijn er allemaal nog, zegt de burgemeester. Alle paspoorten en andere documenten die liggen in, in de kluis. daar is gelukkig niks mee gebeurd. De apparatuur waarmee geprint en gedaan wordt, die is... Die is de afdeling waar je bijvoorbeeld je paspoort kunt aanvragen blijft nog een hele week dicht. De gemeente Amsterdam mag Nutella winkels, souvenirshops en andere toeristische winkels weer uit het centrum. Om te zorgen voor meer afwisseling in de winkelstraten. Het heeft de hoogste rechter besloten. Dat betekent dat als zo'n Nutella winkel ermee stopt, er niet opnieuw zo'n winkel geopend mag worden. Weer heeft een festival grote namen gedropt. Gisteren kwam Best Cap Secret met een lijst. En nu heeft Down the Rabbit Hole bekendgemaakt. Welke artiesten in elk geval volgend jaar zomer naar de Groene Heuvels bij Beuningen komen. soundsystem, Eefje de Visser en Jungle komen dus onder meer naar Down the Rabbit Hole. En ook Michael Kiwanuka, The National en Jesse Ware staan er op het podium. Dit weekend gaan de kaartjes in de verkoop. Het weer, een mix van zon en wolken. En dan weer een winterse bui, bij max 6 graden. komende nacht gaat het bijna overal vriezen. En morgen begint mistig, daarna vaker zon en frisjes. Het is hooguit een graad of twee. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De video begonnen met Eddie Cochran met Three Steps to Heaven, gevolgd door Procol Harum, A Wider Shade of Pale. The Shoes, na na na. Lezen? Lijkt het u leuk om met anderen over het gelezen boek te praten? Dan is een leeskring misschien iets voor u. De leeskring aan zee regelt in samenwerking met de bibliotheek een koffer. Hierin zit het lezen boek en achtergrondinformatie over de schrijver. Alle deelnemers lezen het boek en bespreken dit onder het genot van een kopje thee of koffie met elkaar. De schrijvers en de te bespreken boeken worden ook jaarlijks met elkaar uitgezocht. Als u wilt deelnemen aan de leeskring, neem dan contact op met de balie van de Blauwe Tram. U kunt bellen met telefoonnummer 3040700. 3040700. En dan moet u keuze nummer 1 kiezen. Anita Meijer, Why Tell Me Why. When I was young, I felt the need of learning. learning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 Is een Britse Amerikaanse band die in 1967 werd opgericht in Londen. De band kende twee relatief succesvolle periodes, die gekenmerkt worden door de verschillende muzikale stijlen die de band in de periode hebben gehad. In de eerste jaren na de oprichting door Peter Green werd er met name blues gespeeld en heette de oorspronkelijke Brits band Peter Greens Fluid Mac. De groep evalueerde na de beginjaren tot een popgroep met steeds wisselende bezettingen. Na het vertrek van Peter Green trokken drummer Mick Fleetwood en bassist John McPhee... de muzikanten Christina Perfect en de Amerikaanse duo Stevie Nicks en Lindsay Buckingham aan. Met de komst van deze muzikanten werd in de periode tussen 1975 en 1987... een meer popgeoriënteerde weg ingeslagen... In deze periode werd het roemruchte album Rumors uitgebracht. Dat nu nog geldt als een van de best verkochte albums wereldwijd aller tijden. In Nederland en België is Fleetwood Mac zowel bekend voor de hits uit de Britse periode. Als door de hits uit de Amerikaanse periode. Ik heb gekozen voor Fleetwood Mac met *Tusk*.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 De Miami Sound Machine met Dr. Beat. Vind je de zondag ook zo lang duren, kom dan gezellig naar Pluspunt of De Hik. We drinken samen koffie of thee met wat lekkers en doen bijvoorbeeld een spelletje. Ook samen op zondag is de eerste zondag van de maand in Pluspunt en de derde zondag van de maand in de HIK. Van 11 tot 3 uur zijn we aanwezig. Er wordt een verse drie gangen warme maaltijd bereid en de kosten zijn 10,50 euro met een zandvoortpas 8,50. Dit bedrag is inclusief vooraf een kopje koffie of thee met iets lekkers. En inclusief een kopje koffie of thee na de maaltijd. De Belbus rijdt ook speciaal op deze zondag en de kosten zijn dan 1,25 voor een enkeltje. Biljarten op zondag, tafeltennis op zondag in pluspunt. De eerste van de maand kunt u tussen 11 en 3 uur op afspraak komen biljarten en of tafeltennissen. De kosten zijn 3 euro per persoon voor anderhalf uur. Biljarten, tafeltennissen inclusief een kopje koffie of thee. Het was Jimi Hendricks met Heet jou. U wilt regelmatig bewegen om wit te blijven? Servicepaspoort biedt u volop mogelijkheden om aan die wens te voldoen. De bewegingactiviteiten worden u aangeboden in groepsverband... zodat u op een ontspannen manier met lijf en leden bezig kunt zijn. Een ervaren docent begeleidt de lessen... zodat u verantwoord en binnen uw persoonlijke mogelijkheden beweegt. Met gezellige muziek en praktische oefenmateriaal. Aansluitend een koffiekwartiertje met elkaar maakt het extra gezellig en natuurlijk compleet. Schroom niet en maak een afspraak voor een gratis proefles. Gymnastiek 50+, plus. Pluspunt Vlemingstraat 55 en het is woensdagochtend van half 12 tot half 1. Inclusief het koffiekwartiertje, zomerstop in de maanden juli en augustus. Deze activiteit wordt niet door Pluspunt Zandwoord georganiseerd, maar door... Service passport. Let her go door passenger.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 Naar de verkoopcijfers de succesvolste Nederlands-Belgische popband in de geschiedenis. Gedurende de eerste helft van de jaren 90 behaalden de Belgische producers Jane Paul de Koster en Phil Wilders met de Nederlandse Anita Dot en Ray Slijngaard diverse wereldhits. In totaal verkochten ze wereldwijd meer dan 20 miljoen platen. Later zou de band een doorslag maken met andere zangers. Tour Limited was de eerste groep die house muziek. Op echt grote schaal tot een internationaal commercieel succes wisten te maken. De formule van een mannelijke rapper en een zangeres, met gemakkelijk in het oor liggende melodieën en stevige dance rhythms, een wel Eurodance genoemd, heeft de popmuziek in de jaren negentig gedomineerd. Hier zijn Tour Limited met Get Ready for This. for this What? Well. Dit waren de Eurythmics met There Must Be An Angel. Kom je ook eten? Elke maandag en donderdagmiddag wordt er in pluspunt gekookt. Een kok bereidt met medewerking van deelnemers van het RIWB en Nieuw Unicum een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners. Maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. De kosten van die maaltijd zijn 10,50 per persoon. Dat is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd.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 And my heart being fast I began to lose control De Gigantjes was een Nederlandse band van 1984 tot 1999. De band speelde voornamelijk pre rock roll repertoire uit de jaren 40 en 50. De Gigantjes werden opgericht als een vrijblijvende gelegenheidsorkestje rond Rob Kruisman en Artie Kraaienveld. Behalve zangeres Mieke Stemerdink waren alle bandleden routiniers binnen de Nederpop. In 1985 bereikten ze de 23 e plaats in de Nederlandse top 40... met hun single 'Yakitaki Taki Ua. De Gigantjes speelden als huisorkest bij Vara Nachtshow. De Gigantjes hadden een goede live-reputatie... en mede hierdoor groeide de band uit... tot een van de meest gevraagde live-acts van Nederland. De Gigantjes stopten in 1999... nadat zangeres Mieke Steekmedink de band verliet voor een solo-carrière. Hier zijn de Gigantjes met... Yaka Taki Ua Yaki Taki Ua Yaki Taki Ua Yaki Taki Yaki Taki on the corner, that's where my baby is, deep. that's where my baby is, that's where my baby is, right.